2 uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Goedemiddag, Radio 1 vandaag. Zometeen met kleine kinderen die standaard achterstevoren in de auto moeten. En wat bewaart Henk Westbroek in zijn ijskast? Na het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De eerste 14 Nederlandse militairen zijn naar Mali vertrokken. Ze gaan het kamp opbouwen voor de 350 Nederlanders die later komen. Vlak voor vertrek werden de militairen en hun familieleden toegesproken door hun commandant. Ze zijn goed uitgerust. Ook daar in Mali worden ze goed beschermd door zowel Franse als door VN-troepen. En het zijn vaklieden. Ze weten gewoon wat ze doen. Ze lopen niet in zeuvensloten tegelijk. Ja, en dan rest mij nog aan jullie. Gewoon uh, toch uh, een... Uh zeggen een hele goede reis en maken wat moois van. De militairen gaan naar Mali als onderdeel van een VN missie. De Nederlanders gaan er niet heen om te vechten, maar om inlichtingen te verzamelen over moslimterroristen.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 Supporters dienden 49 klachten in en er werden drie aangiften gedaan. Maar het OM concludeert na onderzoek dat niemand wordt vervolgd. Dan nog het weer, overwegend bewolkt en vooral in het noordwesten en zuidoosten soms regent. Het is 11 tot 13 graden en er staat een stevige zuidelijke wind. In de namiddag en avond stevige buien. Morgen weer droog, af en toe zon en een graad of 11. En dan, waar zou het vast zijn op de Nederlandse wegen? AWB Verkeersinformatie, hier is Schobakker.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 Radio 1 Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. De ondernemersraad van de failliete aluminiumsmelter Aldel uit Delftzeil gaat vandaag op de thee bij minister Kamp. En de vraag is: wat kan die voor ze doen? En wat staat er tussen de melk en de boter in de koelkast van Henk Westbroek? Goedemiddag en welkom bij Radio 1 Vandaag. Ja, veel ouders van jonge kinderen die weten het misschien niet... maar kinderen tot vier jaar die zijn veel veiliger... als ze achterstevoren in de auto vervoerd worden. Sinds afgelopen zomer zijn de stoeltjes die dat mogelijk maken toegestaan. En sinds kort zijn ze ook in de winkel te vinden. Bij ons in de studio kinderschirurg William Kramer... van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... het Wilhelmine Kinderziekenhuis. Goedemiddag, welkom. Ja, goed, Kramer. Ja, hoe belangrijk is het nou om kinderen tot vier jaar... inderdaad achterstevoren te vervoeren? Ja, uitermate belangrijk... Uh... Kinderen zijn geen kleine volwassenen en hebben een hele andere bouw. En, uh, kinderen hebben een heel groot hoofd en een heel dun nekje. Je zou ze kunnen vergelijken met een lolly: waar een grote ronde knop op zit en een heel klein slank houdertje, stokje. Uh, als kinderen in de achterwaartse positie vervoerd worden. Uh, vallen ze bij een frontale botsing, en de meeste botsingen zijn frontaal... ongeveer 80 procent, worden ze met hun hoofd en hun rug in de leuning gedrukt. In de andere positie worden ze, ondanks dat ze in het gordeltje zitten... worden ze met hun hoofd sterk naar voren gedrukt, hmm. klapt hun hoofd op de voorstoel. Het nekje kan dat nauwelijks houden, het nekje is onderontwikkeld... en dat is eigenlijk tot de leeftijd van vier jaar... Dus Bij het helemaal naar voren. Het valt helemaal ja. naar voren. En dat niet alleen. Die gordel snoert in de buik. En de armen en benen slaan naar voren. Dus dat kind krijgt een enorme klap. En uit onderzoek in Zweden is gebleken... dat kinderen die achterwaarts vervoerd worden... vijf keer zo minder letsel hebben als kinderen die in de rijrichting vervoerd worden. Ja, nou kennen we dat al van baby's. Hè? De MaxiCosi is dat bakje wat je ja. achterstevoren naast je kunt zetten in, in de auto. Ja. Maar tot vier jaar dus, is dat, is dat nieuw dat inzicht? Ja, wat, wat nieuw is, is dat het nu verplicht is geworden tot anderhalf jaar. Uh, dus tot een lengte van 83 centimeter... Uh, we hebben namelijk onderzoek gedaan met de Taskforce Kinderveiligheid. Dat is een samenwerksverband tussen de Universiteit Utrecht... Erasmus en Veiligheid.nl. Daar betekent 73% van de kinderen niet goed vervoerd te worden in Nederland in de auto. 40% bijvoorbeeld zit helemaal niet goed vast... Of helemaal niet vast. Of helemaal niet vast. En dat is een drama, want als je niet vast zit... dan krijg je een kind in de voorwaartse richting... die wordt niet in de rugleuning geduwd... maar die vliegt naar voren. En die kan dus dwars ook door de ruit naar buiten vliegen. nou, U kunt u voorstellen dat is een dramatisch letsel wat dan optreedt. We vonden ook dat uh, 30% van de... Kinderen gewoon niet goed vast zaten. Dus het stoeltje is niet goed verankerd. En 15% van de kinderen die, uh, zit eigenlijk helemaal niet goed vast. En niet goed in de goede stoel. Dus de grootte is niet goed. Ja, Dat zijn toch cijfers waar we niet omheen kunnen. En ik denk dat iedere ouder heel graag het beste voor zijn kind wil. Dus laten we in Nederland nu toch kinderen beter gaan vervoeren. In de achterwaartse positie. Wat veel veiliger is dan in de voorwaartspositie. We praten zo over met u verder, meneer Kramer. We gaan eerst luisteren naar een reportage van Harm van Attenveld. En die ging naar TNO in Helmond, waar die stoeltjes worden getest. Dit is een iets wat bezoedeld tweedehands kinderzitje... dat voldoet aan veiligheidsnorm R44.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 Ja, helemaal geslaagd. Je ziet, dummy zit nog keurig in de stoel. Waarden zijn allemaal oké, okay, dus helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Ongeveer 160.000 geboorten per jaar in Nederland. Veel mensen nemen het kinderzitje over van hun broer of zus of familie. Hoeveel verkoopt u er per jaar als marktleider, als MaxiCosi? Uh, wat wij altijd adviseren is, men weet de historie van een autostoel niet. Koop altijd een nieuwe autostoel. Snap ik. Maar hoeveel verkoopt u er per jaar? Wij produceren in Nederland uh, voor, uh, voor de hele wereld. En uh, wij produceren circa 3 miljoen autostoeltjes in Nederland. En die gaan de hele wereld over. Hoeveel werden er in Nederland per jaar verkocht? Uh, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet kunnen zeggen. En wat u zelf verkoopt, dat wil u niet zeggen? <laughs> dat is niet zo netjes, nee. Company policy. Wat kost dat nieuwe kinderzitje? Advies, uh, adviesverkoopprijs is circa 499 euro. Adviesverkoopprijs. Hoeveel procent duurder is dit stoeltje dan de oude oplossing? Dat valt op zich nog redelijk mee als we kijken naar de veiligheid die het biedt. Nou, maar als je puur naar de prijs kijkt? Uh, puur naar de prijs kijkt, dan zit er uh, 15 tot 20 procent prijsschil tussen. Maxi-cozy, maxi-profit? Nou, nee. Het is, uh, het is het, in het, in het, een vraag uit één ieder. We hebben zelfs medewerkers die, uh, die ouders aanspreken bij tankstations... Op het moment dat ze zien dat kinderen niet veilig vervoerd worden. Dus het zit echt in ons DNA om kinderen veilig te vervoeren. Zo'n nieuwe norm die komt tot stand in overleg met autofabrikanten, ook met kinderzitjesfabrikanten. Hoe sterk is die lobby om zo'n nieuwe norm te krijgen? Want zo'n nieuwe norm betekent ook een nieuw stoeltje. En een nieuw stoeltje betekent nieuwe verkoop, en nieuwe verkoop betekent nieuwe business. Ja, nou een lobby is altijd een leuk woord om hierin te gebruiken. Het is wel zo dat als wij als kindertjesfabrikant deze wetgeving niet hadden gewild, hadden we geen enkele kans gemaakt. Gelukkig klopt het doel van deze wetgeving met het bedoel wat wij hebben als bedrijf, en dat is kinderen beschermen. En kinderzetjes verkopen. Als doel van het bedrijf is dat, onderda is dat ook een onderdeel. Het is alleen gelukkig zo dat het initiatief voor deze nieuwe wetgeving komt van overheden en consumentenbond. Voor bijvoorbeeld de Nederlandse consumentenbond, de Franse overheid, de Nederlandse overheid en de Engelse overheid. Die zijn in 2007 begonnen met, jongens, we kunnen tegenwoordig veiligere kinderzitjes maken. Daar is het dan nu eens een keer tijd voor. En dat, daar heeft u eens een handje mee geholpen om dat te realiseren. Dat uh, valt heel mooi samen met ons bedrijfsdoel. Dus wij zijn zeer gelukkig met deze wetgeving. En vooral met de toegevoegde veiligheid voor onze kinderen. Want daar is het uiteindelijk toch om te doen. Dit is de controlekamer. Twee beeldschermen. Vanaf hier wordt de testbaan aangestuurd. Frank Brouwers van testinstituut TNO-TAS. Achteruit, dat is dus veiliger. Geldt dat alleen voor kinderen? Nee, dat geldt niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor uh, volwassen mensen. Dus achterwaarts gericht is gewoon veiliger uh, omdat krachten beter worden opgevangen uh, door je lichaam. Dus de auto van de toekomst zetten we andersom met de rug naar de rijrichting. Zitten we met de rug in de rijrichting en hebben we geen bestuurder meer en wordt alles gecontroleerd door sensoren en communicatie door auto's onderling en zijn er ook geen aanrijdingen meer en kunnen we daardoor uh, veiliger en nog uh, beter uh, van A naar B. Dan bent u werkloos, Tot er niks meer te testen. <laughs> nou, uh, sensoren en andere dingen zullen ook weer getest moeten worden, dus werk blijft er altijd voor ons. We worden een bijdrage van verslaggever Harm van Hattenveld bij ons in de studio. kinderschirurg Willem Kramer van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Willemina Kinderziekenhuis. Ja, de Kramer hoorde het nu net heel praktisch. Zo'n stoel die achter tevoren in je auto staat. Dat is een enorm ding als je daarin kinderen vervoert tot 83 centimeter. Ja, dat, dat lijkt zo dat die enorm groot is. Hij uh, heeft een aparte steun. Uh, het grote voordeel is dat die, een, uh, die ice size, die past eigenlijk meestal op een isofix. Systeem. Dat is dat standaard systeem ja, dat er nodig is ingebouwd. En het grote voordeel daarmee is dat de ouders hem er zo in klikken. En dan oh. zit hij gelijk goed vast. Dus ja. je hebt geen gordels meer die je apart moet bevestigen enzovoort. Dus ja, ik pleit enorm voor dit systeem. Ik ben ook oh. blij dat dat uh, nu uh, heel geleidelijk aan toch uh, geenthousiasmeerd wordt. En ja. ik zou bijna zeggen, het zou goed zijn als we dit gaan verplichten in Nederland. Zou je dat bijna zeggen of zegt u dat gewoon? Nee, ik bedoel je moet het verplicht, maar je moet natuurlijk wel ouders tegemoetkomen. Ik vind dat je ouders een overgangsfase moet geven. Je moet niet onmiddellijk opleggen, dit moeten we gaan doen. Je moet twee jaar bijvoorbeeld uittrekken voor de goede informatie... goede voorlichting aan ouders. En misschien is het ook goed als de overheid wat budget... Hiervoor bestempeld en daardoor de prijs van die stoeltjes... Ja, die toch aan de hoge kant is. We hoorden net eigenlijk nou, 500 euro, ja, dat ja, is, ja, is nogal wat. 500 euro is heel veel geld voor heel veel mensen, dat realiseren we ons. Ik ben daar zelf niet bij betrokken, maar ik pleit wel naar de fabrikanten... naar de overheid, als we voor onze mensen, voor, met name voor de kinderen... de veiligheid willen garanderen, dan is dit een fantastisch systeem. Wat overigens helemaal uit de vliegerij en uit de ruimtevaart afkomstig is... Mm -hmm. alle ruimtevaarders die worden de ruimte ingeschoten in deze positie. Ja. En daardoor kunnen ze het overleven. Als je dat in de omgekeerde positie doet, is het enorm gevaarlijk. Ja. Ik kan u zeggen dat er een krachten opstaan van meer dan 200 kilo op je hoofd... Mm. Dat al Als je een botsing krijgt frontaal... Ja. en het kind dus met zijn hoofd naar voren klapt... dat is ongelooflijk. Dat overleef je bijna niet. Over, overleven of niet? Laten we daar kort over praten nog. Hoe vaak komt dit voor? Hoe vaak sterven de kinderen... omdat ze verkeerd in zo'n stoel zitten? Ja, ik zou meer kijken naar hoeveel ongelukken. Er zijn ongeveer 1200 ongelukken... wanneer kinderen vervoerd worden in de auto's. Ja. 200 worden er opgenomen En 6 tot 8 kinderen overlijden. Maar dat zijn de 6 tot 8 te veel. Ja. Maar laten we ons daar niet op focussen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk... Maar ook is het verschrikkelijk als kinderen opgenomen worden. Want dat zijn meestal hele ernstig gewonde kinderen. Ja. Dan ziet u ze. En dan zie ik ze. En dan heb je kinderen die uh, ja, niet zelden blijvend letsel overhouden... van dit soort verwondingen. Dus laten we dat nou in hemelsnaam voorkomen. Wat voor letsel kunt u dat Ja, dat zijn ernstig hoofdletsel. Bloedingen in de hersenen. U, nou, van je hersenletsel geneest je niet meer. Dat betekent dat je altijd... dus uh, daarvan invaliditeit overhoudt. Ja. Tot het minste zijn gedragsstoornissen, concentratiestoornissen... leer- en prestatiestoornissen. En dan praten nog helemaal niet over invaliditeit. En je moet je niet voorstellen dat je eigen kind invalide wordt... na een ongeval. Dus laten we dan nou met z'n allen kinderveiligheid hoog in ons vaandel houden. En dat als missie uitdragen in de maatschappij. Het mooiste is dat Mandela heeft ooit gesteld... we kennen Mandela heel goed en ik, uh, ik ben een enorm adept van hem... De maatschappij kun je afmeten aan het geluk en de welvaart van zijn kinderen. Daar hoort kinderveiligheid en preventie van ongevallen bij. Laten we dit doen. Waarvan Akte? Nog even... Kort, als mensen willen weten hoe het eruit ziet, zo'n stoeltje... dan kunnen ze naar onze site 1vandaag.nl. En u zei, we ja, hebben er, ook een mooi instructiefilmpje. Ja, dat is een fantastisch animatiefilmpje. Dat is heel duidelijk voor ouders op veiligheid.nl. U klikt naar kinderen en van kinderen naar autostoeltjes. En u heeft dit animatiefilmpje. Dat is heel duidelijk, heel illustrerend. En dat raad ik u echt aan. William Kramer van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hartelijk dank. Dank u wel. The world is empty without you, babe, zongen de Supremes. Burgemeester Fons Natrop van Aalburg, waar ook het dorp Veen valt, heeft een dreigbrief ontvangen. En die werd bezorgd bij de redactie van Omroep Brabant. De anonieme afzender schrijft dat Natrop het politieoptreden... van 30 december ten onrechte verdedigt. Toen werden er, zoals u wellicht weet, meer dan 100 jongeren opgepakt. Omdat een aantal van hen gewelddadig waren naar brandweer en politie. Verslaggever Joachim van Maren van Omroep Brabant. Goedemiddag Joachim. Goeiedag. Wat staan er voor de regimenten in die brief? Ja, het is niet zoiets als van ik, ik schiet een kogel door je kroppen, dat, dat is wel over nagedacht denk ik door de briefcijfer om het ja, een beetje op, het, op de grens te doen. Maar het heeft wel een hele dreigende toon. Ik kan een stukje voorlezen. Ja? Kijk alvast naar een andere gemeente en uh, wees op je hoede want lang zul je, hier niet, uh, lang zul je het hier niet meer maken. Uh, want een gewaarschuwd mens... puntje, puntje, puntje, puntje. Het is allemaal een beetje in die diepkant. Ja, maar dus niet echt een dreiging, echt geweldsdreiging... aan het adres aan het van laterop? Uh, nee, uh, de conclusie eigenlijk... Uh, in die uh, brief is eigenlijk van... ja, zijn media optreden... want hij heeft inderdaad de politie optreden... heeft hij verdedigd. Want uh -huh. daar waren een heleboel uh, ja, opmerkingen over. Dat zou met extreem geweld zijn gegaan. Hij zegt uh, in de verschillende media-interviews... nou uh, dat is uh, niet zo gegaan. En hier in deze brief wordt gezegd van... ja. Wordt hier eigenlijk voor leugenaar uitgemaakt van hoe kan je dat zeggen? Ik kan nog een stukje voorlezen. Vervolgens dan de interviews op de tv waar u uw liegt. Ligt over alles wat die nacht gebeurd is. U staat keihard te liegen om uw zeer grote blunder en ronduit schoftige gedrag goed te praten. Nee, in hoofdletters, dat kan niet ongemerkt voorbij gaan. Wordt er al gezocht naar de afzender van deze brief? Nou, de brief is ondertekend met groetjes uit Veen. Nou ja, dat, is, ja, dat kan alles in niet yeah. zijn natuurlijk. Uh, de politie uh, zegt, ja, we nemen het mee in het uh, gehele onderzoek. Mm -hmm. Want er loopt natuurlijk een onderzoek naar uh, heel die uh, activiteiten op de 3 uh, december. Yeah. Uh, maar specifiek hierop, wil, ja, de wil de politie nog niks over zeggen. En ook niet of er mogelijk extra beveiligingsmaatregelen zouden kunnen komen. Ja, over. want dat vraag je je toch af, Joachim, omdat er, er zijn wel eens burgemeesters ondergedoken in verband met bedreigingen. Ja. Inderdaad, ook in Brabant. Precies. Uh, is, ja. dat, is, is dat Is Ja, precies, is dat uh, gebeurd? Uh, ja, hoe serieus neemt de politie deze brief? Dat willen ze, ja, willen ze niet zo over zeggen. Ze zegt alleen wij nemen het mee in dat lopende onderzoek. En dat is nogal een onderzoek natuurlijk. Want ja, het is voor de zoveelste keer weer daar fout gegaan. Uh, ja, op 30 december deze keer. Uh, voorheen gebeurde dat vaak traditiegetrouw, zou je bijna zeggen, op de 31ste uh, oudejaar. Daar dat ja, auto's in brand worden uh, gestoken, et cetera. Ja. Ja, en dat is dus weer fout gegaan en ja, deze keer wel heel erg enorm. Ja, nou is de vorige burgemeester van, van, van uh, Aalburg, waar Veen onder valt, die werd ook al het doelwit van Van der toch? Ja, er wordt ook aan gerefereerd in, uh, in deze brief. Ja. Moet ik even, het waait nogal, dus ik moet hem even er goed bijpakken, <laughs> uh, de brief. Er uh, uh, staat inderdaad, uh, even zijn voorganger, die is ook met de staart tussen de benen vertrokken... Ja. Um, Nadat nou er verschillende brandjes waren gesticht. En dat staat uh, deze burgemeester ook te wachten. Ze wordt gedreigd. Dus ja, dat is iets wat, ja. ja, wat eigenlijk bij het veen hoort, zou je bijna zeggen. En, en niet weg te krijgen is. Okay, door nou, welke burgemeester dan ook. Oké, okay, één laatste vraag. Heeft de burgemeester zelf gereageerd op deze brief? Nee, we hebben de burgemeester nog niet kunnen spreken. maar dat gaan we natuurlijk wel uh, vanmiddag uh, proberen. Dankjewel. Joachim van Maren van de Omroep Brabant. Goedemiddag. Radio 1 Vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Het blijft rommelen in Groningen en dan bedoelen we dit keer niet onder de grond, maar onder de bevolking. De ondernemersraad van het failliete bedrijf Aldel, de aluminiumgieter, die spreekt op dit moment met minister Kamp van Economische Zaken. In Den Haag gebeurt dat om te kijken wat Kamp gaat doen om het Groningse bedrijf misschien weer overeind te krijgen. Verslaggever Lisbeth Witteman ving de ondernemingsraad en de FNV even voor tweeën op voor het ministerie van Economische Zaken. We staan hier voor de deur van het ministerie van Economische Zaken met de ondernemingsraad van Aldel. De aluminiumsmelter uit Delftcel is failliet. Ze zijn boos. En de ondernemingsraad staat op het punt om naar binnen te gaan voor een gesprek met minister Henk Kamp van Economische Zaken. Met welke oplossing gaat u naar binnen? Ja, de oplossing ligt uh, hier aan de andere kant van deze draaideur. En die oplossing moet uh, van minister Kamp uh, komen. Hij heeft daartoe een aantal uh, mogelijkheden. En de vraag is of hij bereid is om daarover in gesprek te gaan. Welke mogelijkheden ziet u dan die hij moet bieden? Ja, het is op dit moment mogelijk dat Aldel een, een doorstart kan maken. De fabriek is na het faillissement vorige week zo weggezet dat we weer kunnen doorstarten. De oplossing in onze optiek ligt in het feit... dat we nu een heffing bij de grens moeten betalen... voor energie wat we uit Duitsland zouden kunnen halen. En dat maakt weer dat, de, dat we weer de volledige Nederlandse energieprijs betalen. Op het moment dat we besluiten om de kabel aan te leggen... In richting Duitsland... zou er eigenlijk vanaf dat moment een ontheffing moeten komen... op de heffing die nu bij de grens wordt, uh, wordt genomen. En dat zou betekenen dat we vanaf dat moment... eigenlijk Duitse energieprijzen hebben. Dat betekent ook dat we eigenlijk vanaf dat moment wensgeven kunnen worden. Goedkope stroom straks versus dure stroom nu? Ja, absoluut. Dat is een juiste conclusie. En denkt u dat dat gaat lukken? Ik heb uh, uh, alle uh, vertrouwen erin dat er in elk geval een goed gesprek volgt met minister Kamp. Want u heeft vrijdag uh, zijn brief verbrand die hij aan de Tweede Kamer had gestuurd. Was dat misschien niet zo handig? Ik weet niet of dat niet handig was. We hebben het symbolisch gedaan, omdat we vonden dat er onwaarheden in de brief stonden. Er stond onder andere in dat de lagere, of de lagere aluminiumprijzen, de wereldmarktprijzen zeg maar, mede de aanleiding was van het faillissement van Aldel. Nou, dat is pertinent niet waar, want, uh, iedere smelter op de wereld heeft te maken met de, met de marktprijzen. En we hebben gewoon een heel goed bedrijf, als we maar uh, goede energieprijzen krijgen. Uh, hier staat ook uh, FFV Bondgenoten Ellen Dekkers. Is het een realistisch plan waarmee Aldel hier bij de minister komt? Nou, volgens mij wel, want er zijn ook accountantsbureaus die het plan hebben doorgerekend. En als er een gelijk energieprijsniveau is met Duitsland... Uh, is de uitkomst van dat onderzoek geweest dat Aldel dan gewoon een rendabel bedrijf is. Dus de sleutel zit hem inderdaad in de energieprijs. Waarom doet de minister dan zo moeilijk? Het klinkt heel eenvoudig. goedkope stroom versus dure stroom. Ja, ik denk dat u dat vooral de minister moet vragen. Uh, kijk, er zit natuurlijk iets in het Nederlandse energiebeleid. En ik denk dat de minister worstelt met... Uh, wat doe ik met Aldel, wat doe ik met andere bedrijven? Maar voor ons is natuurlijk het werkgelegenheidsaspect van belang. En dan gaat het niet alleen over Aldel. Dan gaat het echt ook over de hele Groningse regio. Waar mensen zich natuurlijk wel een beetje ergeren... aan rijk ondergrond en arm boven de grond. We gaan het straks allemaal horen, want ik vang u weer op na het gesprek. En we hebben ook nog uh, na het gesprek een reactie van minister Kamp. Heel veel succes binnen. Dat Dank dankjewel. Liesbiet ja, wel hoor. Liesbeth Witteman, een spannend gesprek dus op dit moment. Uh, Bram Reinders uit Varsum, oprichter van de Facebookpagina Groningen Opstand. Die volgt dat nieuws uiteraard op de voet. Zit dan ook in de studio bij RTV Noord. En meneer Reinders, goedemiddag. Goedemiddag. En heeft u er vertrouwen in dat er wat gaat uitkomen uit dat gesprek... tussen de ondernemingsraad en minister Kamp? Ja, ik hoef niet zo diplomatiek te zijn als uh, de ondernemingsraad, nee. En waarom niet? Nou, er zijn zo vreselijk veel beloften al gedaan naar de Groningers toe... en nooit waar gemaakt. Dus ja, ik verwacht hier ook niks van. Maar meneer Kamp kan geen stroom leveren aan Aldel... Uh, voor een goedkope tarief en andere bedrijven daarbuiten laten. Dus dan lopen ze zo gigantisch veel belasting mis. D dat gebeurt gewoon niet. Anderzijds, meneer Kamp heeft ook meegekeken. Afgelopen vrijdag heeft u 3000 mensen aan het demonstreren gekregen. Uh, daar wordt dan toch wel een beetje naar gekeken door Kamp. Verwacht u dat niet? Nee, meneer is al een aantal maal in Groningen geweest. Die heeft de problematiek qua aardbeving heeft hij gezien. De schades heeft hij gezien. En daar doet hij heel laconiek over. En dan, als hij dan een boekje ontvangt... dan zegt hij dat is op mooi papier gedrukt. En voor de rest dan neemt hij alles voor notie aan. Maar ik geloof niet dat meneer Kambi hier ook maar even wakker van ligt. Ja, en, u, van, uh, en u denkt dat de ondernemingsraad zich zomaar laat wegspelen ook? Ja, dat denk ik wel. Waarom? Maar Zijn die mensen daar, niet? Wat zei u? Zijn die mensen niet competent dan? Nee, wij, wij, wij, Groningen Groning is, is rijk onder de grond en arm boven de grond. U zei het net al. Ja. En, uh, en, en, en ze, ze, ze denken dus ook dat wij ook arm in ons hoofd zijn. En ja, nu hebben ze het een beetje mis. Hm. Maar Hoe uh, denkt u dat te kunnen veranderen? Want u, u bent natuurlijk uh, die Facebookpagina begonnen. Groningen in opstand. U hebt enorm veel bijval gekregen. Ja. U, uh, we memoreerden het net al. Heel veel mensen op de been. Dan moet er toch wat uh, kunnen gebeuren. U zegt ze denken dat we arm in ons hoofd zijn, maar dan laat u toch wel even wat zien nu? Uh, natuurlijk. Natuurlijk was, uh, was de, de actie van vrijdag... Was, uh, die trouwens georganiseerd was door, door de OR en uh, de vakbonden van Aldel. En die hebben wij ondersteund. Natuurlijk was dat gigantisch. En zeker voor een regio als uh, als Delfzijl in omstreken... was dat fenomenaal. Maar nu, nu is het zorg... dat. Alle Groningers in opstand komen van uit, uit alle hoeken. En dat, dat we uh, desnoods heel Groningen platleggen. Want, hmm. want dat is schijnbaar nodig om, om gehoord te worden. En hoe gaat u dat doen? Oproepen. En het blijkt wel. Ik, ik heb, uh, in een wilde actie heb ik uh, 30 december die Facebookpagina op, uh, op internet gehoord ja. En we zitten nu op 23.000 likes. En ik krijg steunbetuiging uit, uit het hele land weg. Dus mensen zijn, zijn niet alleen in de Groningen zijn, zijn de politiek beu. Ze zijn de politiek in het hele land beu. Ja, in het hele land. En ik begrijp dat met name Zeeland, Brabant, Limburg. Uh, dat zijn niet zomaar delen van Nederland. Hè? Dat, dat zijn misschien ook delen die zeggen, Nou, wij liggen blijkbaar wat verder van Den Haag. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb reacties uit Rotterdam, Amsterdam. Overal heb ik ze weggehaald. Uh... Nee, maar wat wil dat zeggen? Dat er toch bepaalde gebieden zijn die zich structureel achtergesteld voelen? Dat ze zich ja, dat... met u verbonden voelen nu? Natuurlijk, ik bedoel, kijk maar naar Lemberg, die is vroeger helemaal leeggehaakt. Wij worden nu leeggezogen. Uiteindelijk hebben zij dezelfde problematiek. Alleen nu, dat heb ik vannacht, uh, ben ik daar nog weer tegengekomen. Ik kreeg VDL Netka, die kreeg 100 miljoen uh, steun van, uh, van de overheden en van, uh, van Brussel. Dus dat moet ook in onze regio kunnen. Ja, misschien eens overleggen, hè? Ja, maar er is al jaren overlegd en de ene rapport naar de andere rapport wordt geschreven. Alleen al van de kosten van al die rapporten hadden al een nieuwe kabel aan kunnen leggen naar Duitsland toe. Oké, dank u wel. Bram Breinders van de actiepagina Groningen in opstand, strijdvaardig en wel. Goed. nos 1. In Afghanistan heeft een meisje van acht geprobeerd een zelfmoordaanslag te plegen. Ze droeg een bomvest en wilde dat laten ontploffen bij een politiepost in de provincie Helmand, meldt de BBC. De broer van het meisje is een Taliban-commandant en hij zou zijn zusje hebben aangezet tot de daad. Afghaanse militairen bij die politiepost zagen dat ze een bomvest aan had en het kind is opgepakt. Ze zit vast.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 Dan gaan wij eens even kijken naar hoe het erbij staat op de Nederlandse verkeersinformatie. ANWB-verkeersformatie. kom eens. Ja, op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij Hardingsveld-Giessendam de rechte rijstok. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Susanne Bosman. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... reist de afgelopen week weer naar het Midden-Oosten af... om een zoveelste poging te wagen om vrede te brengen... tussen Israël en de Palestijnen. Vanmiddag praat hij opnieuw met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Je ja, gaat je toch afvragen waarom hij er nog energie in steekt eigenlijk. Want alle partijen lijken zo'n beetje de kont tegen de krip te gooien. En dan zit ook nog de Republikeinse senator John McCain ertussen. Welkom, Hant Broek. U bent buitenlandwoordvoerder van de VVD. Goedemiddag. Um, snapt u het wel dat Kerry toch maar weer eens wil proberen? Heel goed, ik snap uw uh, negatieve intro eigenlijk helemaal niet. Half jaar geleden zou iedereen uh, hebben gezegd... het heeft helemaal geen zin en het heeft in dit conflict inderdaad... degenen die voorspellen dat het niks wordt, die krijgen over het algemeen gelijk... En toch denk ik dat we op dit moment optimistischer en positiever kunnen zijn dan ooit. Waar haalt u dan dat positivisme vandaan? Dat haal ik uit een paar dingen. In de eerste plaats omdat het doorgaat. Dat klinkt uh, misschien wat uh, matig, maar het simpele feit dat ze nog steeds spreken. Kerry gaat geloof ik nu voor zijn tiende bezoek. Uh, in totaal hebben de onderhandelingsdelegaties uh, tussen beide partijen al zo'n kleine twintig bijeenkomsten achter de rug. Um, die gaan nog steeds door, dat is één. Twee, um, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, de nieuwe oude minister van uh, Buitenlandse Zaken, Lieberman, ja. toch een havik in dat, in dat kabinet. Dat wordt van Netanyahu al gezegd, van wie niemand had vermoed dat hij aan de avond zou gaan zitten, zonder voorwaarden vooraf. Hetgeen die wel heeft gedaan, sterker nog, hij laat zelfs Palestijnse gevangenen vrij, wat in Israël behoorlijk veel oproer um, uh, teweeg brengt. Um, maar zelfs Lieberman heeft nu gisteren gezegd... dat hij denkt dat het plan waar Kerry mee gaat komen... waarschijnlijk het beste plan is dat de Israëli's aangeboden krijgen. Ja, tegelijkertijd... Dat zijn echt teksten die we nog nooit eerder hebben gehoord. Meneer de Broek, tegelijkertijd zegt DTJ jou gisteren... ook in reactie op wat er nu voor ligt aan een soort raamakkoord... dit is een akkoord wat niet werkbaar is. En daarmee zijn we gewoon weer terug bij aftocht. Maar dit raamakkoord is dus ook geen akkoord wat ze hoeven te ondertekenen. Dit is alleen maar het gevolg van de onderhandelingen die Kerry gesprekken heeft gehad. Nou, eindeloos. We zijn net een paar nou, maanden bezig. gesprekken en, verder. Uh, 1992 1993 waren de Oslo akkoorden en sinds die tijd is er buitengewoon weinig gebeurd. En in ja. de afgelopen zes maanden is er meer gebeurd dan menigen in Nederland op een enkele uitzondering na de afgelopen anderhalf jaar... voor mogelijk had gehouden. Dus uw negatieve intro is echt niet op zijn plaats. Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog dat akkoord met Iran... Hè, en dat daar dan nu uh, ja, de, de sfeer wat beter is... Wat, wat toch ook niet zo heel erg fijn valt bij Israël. Nee, de zijn zijn daar zeer bezorgd ja. over. Dat, dat zou je overigens wel als een interim akkoord kunnen, kunnen omschrijven. Ook dat akkoord is niet definitief. Ook daar zullen we de komende half jaar moeten zien... wat daar echt van komt. Um, en ongetwijfeld... Ik denk dat het niks wordt? Ik denk dat het iets kan worden, maar ik ben... Ja, het is altijd moeilijk om hier in een bol te kijken. En nogmaals, ik zei net, diegenen die pessimistisch zijn... krijgen over het algemeen gelijk. En toch denk ik dat we de plicht hebben om hier optimistisch te zijn. Ik ben het in elk geval. Ik ben het ook al wat langer dan die zes maanden. Omdat ik werkelijk van mening ben dat um, uh, hier een unieke kans ligt... en dat het naarmate die partijen langer aan tafel blijven zitten... ook steeds onaantrekkelijker wordt voor een van beide partijen... Om uiteindelijk niet een deal te sluiten. Nee. Nou, bent u ook een beetje positief omdat u uh, er zelf in gezeten hebt? Want, ja, er waren berichten in de pers... dat u ook hebt gesproken met beide partijen ruim een jaar geleden. Nou, over, over die berichten heb ik nooit wat gezegd... dus ga ik nu nou, ook niet doen. U hebt het niet uh, bevestigd, maar u hebt het ook niet om, ontkend. Ja, zo heet dat dan zo, zo ja. mooi. Kijk, u waar, kunt ook zeggen, waar, waar ik heb niet gaat, gedaan. Waar het om gaat is, en dat zeg ik minister Timmermans na... Um, is dat er op dit moment maar één show in town, is, in town is. En dat is die van Kerry. Circus Kerry is waar het om gaat... Daar moeten uiteindelijk de oplossingen uitkomen. En hij gaat nog steeds voortvarend te werk. En dat dat heel moeilijk is, dat zien we. Maar tegelijkertijd zien we ook... en ik denk dat dat zou in de Nederlandse pers... misschien iets meer aandacht mogen krijgen... dat net jou, van wie dus algemeen werd aangenomen... dat hij niet aan tafel zou gaan zitten... dat werd een jaar geleden nog door nagenoeg iedereen gezegd... die zit daar wel, die zit daar zonder voorwaarden vooraf. Er worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Bij de laatste keer dat dat gebeurd is... heeft hij ook geen nieuwe nederzettingen aangekondigd. Die keer daarvoor dat het gebeurde... heeft hij er een streep doorheen gezet... Uh, Lieberman met zijn uitlatingen. Aan de andere kant de Palestijnen, Erekat... die zijn ontslag heeft aangeboden bij het moment... dat in december of november was het nieuwe nederzettingen werden aangekondigd. Dat ontslag is door Abbas geweigerd. Dat zijn allemaal signalen die erop wijzen... dat beide partijen in ieder geval op het topniveau in staat zijn... en ook wellicht bereid zijn om hier een historische stap te zetten. En dat is ook letterlijk wat uh, Netanyahu op het Saban Forum... dat is in Washington een groot forum waar alle relevante spelers aanwezig zijn... Netanyahu kon toen niet, want hij moest een Nederlandse premier ontvangen. In Nederland ging het over de scanners. In de rest van de wereld had men het over de historische woorden... die Netanyahu oh. sprak, namelijk dat hij bereid was om een stap te zetten. Ik denk dat we daarop moeten focussen. Ook, ook op niet, de bal houden. Ook niet een beetje Listeraars-repet. We weten allemaal alle nog de, de, de, de onderhandelingen in het Camp David. Camp David-akkoorden, destijds Carter daarbij betrokken geweest. Destijds, we waren dicht bij een vredesoplossing. En dat is 30, 40 jaar geleden. Nou, ik, ik, ik gaf het net zelf al aan. Oslo is nu ruim 20 jaar geleden. Ja. Um, uh, en toch het rare van dit conflict is... het is de evergreen van de buitenlandse politiek, mm -hmm. zeggen ze wel eens... is dat het inhoudelijk nog niet eens zo heel erg moeilijk is. Natuurlijk, de verdeling van Jeruzalem, uh, wie gaat er over, wat, wat te doen met de Jordaanhoever... Uh, hoe om te gaan met de terugkeer van Palestijnse uh, vluchtelingen. Ja. Um, maar voor alles is alle wel eens een oplossing verzonnen. Het gaat om, is men bereid, voelt men de urgentie... Mm -hmm. En durft men een stap te zetten en uit de schaduw te springen. En daar heb je grote leiders dat, van Precies, nodig. Maar dat is ook, dat is ook een politieke Dat vergt politiek leiderschap. Zeker. Uh, net aan jou ja, was het een Havik. Lijkt dus wat bij te dragen. Havik door Lieberman ook. Um. Aan de andere kant Mahmoud Abbas, de Palestijnse president... die zit daar wel met een heel uh, volksdeel Palestijnen... die absoluut niet zitten te wachten op dit, uh, op dit verhaal. Hè? Het probleem van Abbas is natuurlijk dat hij al zeven jaar onverkozen is. Dat hij nog geen nieuwe verkiezingen heeft durft uit te schrijven. Uh, dat um, uh, het aantal groene vlaggen, dus zeg maar de, de, de, de Hamas-vlaggen... Um, uh, op sommige momenten ook in de straten van Ramallah uh, grootschalig aanwezig is. En dat men uiteindelijk niet weet. Als je met Abbas een deal doet, doe je dan ook een deal die gaat... Over Gaza. Um, en dat zijn enorme problemen, enorme obstakels. Maar ik wil hier in ieder geval gezegd hebben dat ik um, uh, de stappen die nu gezet worden, die hebben we echt de afgelopen jaren niet gezien. Uh, en nogmaals, het is het makkelijkst om te zeggen dat het zal mislukken. De mensen die dat voorspellen, die hebben ongetwijfeld de grootste kans op, op de loterij hier. Maar u bent positief. Maar ik ben er positief ja. over. Ja. Nog even iets anders. Uh, de de oud-premier Ariel Sharon... Uh, de havik die we nog kennen van lang geleden, die al heel lang dus in coma lag... die ligt nu echt op sterven. Speelt dat nog een rol in, in gesprek? Komt dat nog terug op de een of andere manier of in de sfeer? Want ineens zag je weer allemaal van die, van die bloederige foto's hè, van vroeger... die op Twitter werden geplaatst en in de social media... Zou... Oh ja, dat was toen met hem. Van Sharon wordt gezegd um, dat het de man is die ongetwijfeld... of die wellicht vrede had kunnen brengen. Uh, hij heeft natuurlijk een moedige stap gezet... door Israël zich eenzijdig uit de Gazastrook te laten terugtrekken. Hij heeft toen ook Kadima opgericht, de middenpartij. Een partij die ineens heel veel aanhang verwierf toen hij er zelf nog zat. En die daarna een beetje is ingestort. Um, Sharon was een havik. Uh, en ik denk dat in dit conflict geldt dat alleen havik en vrede kunnen brengen. Um, uh, in die zin is dus uh, het, het, het, het, ja, het mogelijk overlijden van Sharon, is natuurlijk he heel treurig um, uh, en triest voor Israël. In Israël wordt het als een groot man gezien. Internationaal zien we ook nog wel wat andere dingen. Sabra en Shatila, uh, de, de, de historie is mixed, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Even naar de andere kant kijken: John Kerry, door de volgeverfde uh, onderhandelaar, dat, dat is hij echt. Uh, nu speelt er een Republikeinse senator, oud-presidentskandidaat John McCain, tussendoor. Die eigenlijk zegt: Ja, inderdaad, dat akkoord, ik, ik steun net aan jou, dat is eigenlijk niet. Daar wordt een, ook nog meer een Amerikaans politiek buitenlandspelletje gespeeld. Zeker. In hoeverre kan dat nog frustreren, het, het begin van positivisme rond deze onderhandelingen? Dit, dit proces kan op alle mogelijke manieren worden gefrustreerd ja. en van de rails worden geduwd. En is daar McCain mee bezig ook, actief? Uh, denkt u? Ik, ik denk dat McCain in ieder geval probeert duidelijk te maken... en daar heeft hij op zichzelf een punt dat de Amerikanen um, uh, uh, in de regio uh, heel snel vrienden aan het verliezen zijn... Uh, dat geldt ook voor een deel voor Israël. Uh, je, je ziet dat Israël op, op dit moment met hele uh, strange bad fellows, zeggen ze dan, met, met hele rare partners um, uh, probeert de zaken te doen. Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Yeah. Um, daar wijst McCain op, daar heeft hij gelijk in. Tegelijkertijd denk ik dat McCain ook steeds meer een voice of the past is. Uh, je hebt het ook gezien met uh, uh, wel of niet aanvallen Syrië. Uh, wel of niet het steunen van de rebellen. Um, uh, ik denk dat we onze kaarten moeten zetten op deze administratie. En zeker ook op het leiderschap van John oh. Kerry. Dat is wat de Nederlandse regering doet. Ik ben daar van harte mee eens. Wat heeft, wat heeft John Kerry aan, aan cadeautjes nog aan de binnenzak? Denkt u, meneer de Broeke? Nou, wat ik, er zitten een paar opvallende dingen in die we nog niet eerder hebben gezien. Um, een van die zaken is dat de afgelopen weken... Um, er lijkt er sprake te zijn van... Een nieuw element dat wordt binnengebracht in die onderhandeling. Kijk, de, de, de punten op uh, Jeruzalem, oostelijk Jordaan, over water, uh, vluchtelingen, die kennen we allemaal. Ja. We kennen ook alle oplossingen die daar al voor uh, zijn opgeschreven. Wat ik interessant vond, is dat, en daar speelde ook Lieberman... speelde met die gedachte, is dat er in het noorden van Galilea, uh, Galilei, um, daar zitten een uh, aantal Arabische uh, dorpen, uh, die nu nog onder Israëlisch gezag vallen. Uh, die dat waarschijnlijk zelf ook het liefst zouden willen. En uh, daar stelt Lieberman nu ook een swap voor. Dat, dat, dat lijkt. Te doen. Als dat onderdeel van die onderhandeling is... dan hebben we dus behalve landspops... wat een deel van de oplossing zal zijn... om die nederzettingenproblematiek ten einde... Ja. op dat een goed einde te brengen. Dan hebben ze het over 3, 4 procent. Nou, uh, ga er maar aan staan. Uh, dat hier ook een soort uh, population swap is. Ja. Dat is een nieuw element. Dat hebben we ja. nog niet eerder gezien. Uh, ja. En dat kan interessant zijn... Um, uh, ik val voor mij niet te wegen op dit moment hoe zwaar dat in die onderhandelingen uh, telt. Nogmaals, uh, we zitten daar niet aan tafel. Mm. Um, wat wel van belang is dat de Europese Unie, en zeker ook Nederland, die buitengewoon goede banden heeft met en de Palestijnse autoriteit en deze Zetische regering en wat veel mensen vergeten is bijvoorbeeld Rutte bij zijn laatste bezoek, twee keer geluncht met Netanyahu, uh, dat gebeurt ook niet elke regeringsleider, is dat we die beide partijen blijven aanmoedigen om die historische stap te zetten. Mm -hmm. Ook als er van allerlei kanten, ook intern, uh, gerommeld wordt um, uh, en, en, en het negativisme de kop opsteekt, ook ja. weer in Nederland. En kan dan, u, u bent zo positief uh, nou, Obama nog. Ik probeer een uh, beetje tegenwicht <laughs> tegen uw introductie. Precies, maar eventjes daarop doorredenerend, kan Obama dan aan het eind van zijn tweede termijn, want het Wille wil Amerikaanse president Amerikaanse natuurlijk president, heel graag ja. daarnaartoe en handtekeningen. En, uh, en deze Amerikaanse president is heel slecht begonnen met mm -hmm. een speech in Cairo... die wij allemaal fantastisch vonden, maar die in de regio volstrekt verkeerd gevallen is en mm -hmm. begrepen. Zowel aan de kant als aan de Palestijnse kant overigens. Uh, die heeft het daarna, ik wil niet zeggen op zijn beloop gelaten... maar Clinton was niet in staat uh, om, om daar heel veel uh, te doen, Hillary Clinton... Kerry uh, heeft hier een, een hoofdzaak van gemaakt. Daarom is hij er al tien keer geweest. Er is dus ook heel veel prestige mee gemoeid. Uh, dat zijn allemaal zaken die mij er in ieder geval uh, uh, bij mij toe leiden. Dat ik zeg, uh, als we alles op alles zetten... ook internationaal om dit te steunen... en ons niet laten afleiden. Dus niet over scanners en andere onzin... Dan, um, uh, dan, dan maken we de kansen dat dit uiteindelijk slaagt het grootst. Ja. En dat is dus de, de houding die we volgens mij moeten aannemen. Ja, Meneer de Broeke nog even naar iets anders. De zaak Vitesse, voetbalclub van Arnhem. U heeft het gehoord de nu. Ja. ja, nu gaan we naar ja. de hoofd. trainingskamp gaat in de Verenigde Arabische Emiraten gewoon door. Maar de Israëlische speler die wordt thuisgelaten... want die heeft een paspoort. En als Israëliër wordt je niet toegelaten tot Abu Dhabi. Wat vindt u daarvan? Ja. Kijk, het is niet helemaal um, nieuw. Um, uh, golfstaten hebben wel raar uh, vaker van dit soort uh, zaken. Maar ze maken ook uitzonderingen op. Soms zijn ze heel pragmatisch. Er was vorige week, geloof ik, in Qatar nog een wereldkampioenschap zwemmen. Uiteindelijk werd de allereerste Elische atleten daar toegelaten. Ondanks het feit dat ze het land niet herkennen. Maar dan, uh, dan wordt bijvoorbeeld de Eerse Elische uh, vlag gebleurd. Dus het, het komt wel voor. Wat ik zou zeggen is, Vitesse moet het vooral zelf weten. Maar ik kan mij voorstellen dat Vitesse zegt... ja, als één niet kan gaan, dan kunnen we allemaal niet. Ik weet ook niet of ze dat nu nog kunnen cancelen. Ik zou ze in ieder geval willen aanraden om contact op te nemen met zaken, Want het heeft zin om, uh, om er een punt van te maken. Ja. Vaak zijn die golfstaten dan nog wel bereid om, uh, om daar uitzonderingen op toe te staan. Ja. En uh, um, ja, ik zou wensen dat, uh, dat, dat Vitesse in zijn volledigheid uh, ja. dat trainingskamp kon beleggen. Ja, ja, ja, dus met gaan. alle... We ja. gaan zonder, zeggen ze voorlopig. Dus. Ja. Maar bellen met buitenlandse zaken. Dat zou ja, sowieso. Als we dat nog niet gedaan hebben, lijkt me dat, dat ja. dan, dan, niet te lauwloenen. Ja, later in ja. onze uitzending komen we er nog op terug. Gaan we praten over de macht van de oliedollars op de voetbalwereld. Mm. Uh, sowieso in zijn algemeenheid. Dank u wel, 2VD-Buitenland woordvoerder, koude lid, dank. Dank, dank u wel. met een rechtstreekse sollicitatie voor het nieuwe nummer... van de James Bond-film I Belong To You. Die is er niet, maar zo klinkt dat nummer toch echt. 11 voor 3 in Radio 1 vandaag is dit. Uh, we gaan weer iets nieuws doen, de koelkast. Welke geheime herbergen, Groentela en Vriesvak? Open uw koelkast en vertel me wie u bent. Deze week de koelkast van... Henk Wisbroek en ik ben de zanger... Laat even kijken, hij ziet er ontzettend spacey uit. Nou, hij, hij glimt, want het is een echte hotpoint. Dit is mijn koelkast en wil je dat ik beschrijf wat erin staat? Vier pakken melk, uh, gazpacho, uh, uh, gin van uh, het betere merk. Een, uh, creme, een, brulee. een creme brulee. Uh, ga ik eens uitproberen of, of dat lekker is. U bent echt van de halflege potjes, hè? Tientallen potjes met allerlei uh, krap Peest en, en Tom Jumpeest. Maar laat eens kijken, vlees. want ik zie hier Dijon-mosterd. Ik zie hier uh, de grove Zaanse mosterd. Ja, ja, Echt een mosterdfreak. Hon ja, maar kijk eens, prijswinnaar. Honingmosterd met chili. Nou, mosterd is een van de, van de mooiste. Hij begint te piepen, zie je dat? Ja, waarom hij is, is dicht, dat? He? Ik heb er geen last van. Want... Hoe lang gaat hij piepen dan? Uh, hij piept nu ongeveer een kwartier lang... Om te straffen dat hij zo lang dat is open geweest. Dat zo lang geweest. is open geweest. En, uh, en uh, de, eerst piept hij zo. Dan gaat hij wat harder piepen. En dan uh, krijg je een implosie. Als ik zo de eerste blik hier zo opwerp... denk ik wel, het is wel een beetje een zootje. Ja, maar wil je nou dat ik... Ik bedoel, er staan, nou ik schat, vijftig potjes in. En jij wil dat ik die op alfabet neerzet en op grote selecteer. Een beetje geordend. Een beetje geordend. De mosterd bij de mosterd. Wat ben jij een trut, zeg. <laughs> Het is er je pakt je en die doe je toch terug. Wat zit hierin? Een wit bakje? Eh, dit is een wit bakje. En als ik dat nou open maak, Kijk, dan zie je hierin zitten... Wat zijn dit? Worstenvelletjes. Oh. Ik maak mijn eigen worst. Dan heb ik een machine voor, een worstmachine. En daar gooi je dan vlees in. Dat gaat in een velletje. Dat is een, een schoongemaakte darm. Klinkt heel akelig. Maar, Klinkt heel vies. Maar uh, als jij een borst koopt. dan is dat altijd in een schoongemaakte darm. Want u bent wel echt van het zelf maken? Hè? Ik ben. Uh, ik heb nog nooit in mijn leven. Ik heb veel slechte dingen gedaan. Ik wil hier niet al te zeer over uitweiden. Maar als die BNN-boys denken: van slikken en spuiten. wauw, wat zijn wij cool. Uh, ze, komen, ze komen nog niet tot mijn knieën. Eén uh, uh, ding: ik heb er altijd heel goed bij gegeten. En ik heb nog nooit in mijn leven iets uit blikken op. Het enige wat ik wel eens uit een potje eet, zijn augurken en, en mosterd en dat soort dingen. Maar, maar eten altijd. Ik maak alles zelf. Want een dag niet lekker gegeten is een dag niet geleefd, vind ik. Even kijken hoor. Ja. Wacht even. Ja, ik, ik moet er eventjes even helemaal induiken. Even kijken. Wow. Oh. Oh, wat erg. Godverdorie, 2,79. Oh. Uh, de de frambozen vallen. frambozen mijn kleinzoon. Ik ga ze gewoon even oprapen. Ik kunt de vloer niet eten, hoor. Ik wil ze wel even, even wassen. Oh, die lust alleen frambozen. Ja, frambozen en aardbeien. Die is helemaal in fruit. Die piep die gaat niet meer ophouden, hoor. Nee, nee die gaat niet meer op. die <laughs> ja, houdt hem ook elke keer weer open. Dan je, hè, omdat je weer nieuwsgierig naar iets wordt. Of ik wel iets terug kan vinden of zo. En dan heb je natuurlijk de... Uh, ja, dan gaat hij weer helemaal van voren van piepen. Nou ja, sorry. Ja, als, nou, als dat nou alles is. Mocht er hier vandaag in de straat iemand met schuim op zijn bek... Uh, de ruiten bij de buren gaan ingooien en daar een brandbom achteraan gooien... dan weet jij dat mijn excuus is als dat verslagen wordt op Radio 1... dat ik gek werd van een door Radio 1 uh, veroorzaakte piep dat was uh, de koelkast van uh, Henk Westbroek. En uh, ja, ik vind het toch wel een wijze les. Je kunt eigenlijk van alles doen in je leven als je er maar goed bij eet. Dat is waar. Radio 1 Vandaag. Het is zeven minuten voor drie. De advocaat van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins... inmiddels 92 heeft in het proces tegen die uh, vermeende oorlogsmisdadiger... in Duitsland om vrijspraak gevraagd. Inmiddels is Siert Bruins dus inderdaad 92. Woensdag dan zal de rechter naar de uh, verwachte uitspraak doen in die zaak... tegen de, het beest van Appingedam, zoals hij wel genoemd werd. Aan de telefoon Gideon Levy, documentairemaker. Gideon, welkom. Ja, hallo. Ja, dit nieuws uh, zo uh, opgenomen. Uh, advocaat claimt vrijspraak omdat hij zegt... ja, dit is hier sprake van circumstantial evidence. Er is geen direct bewijs, het is alleen maar vanuit de kringen om... en uit tweede hand verkregen. Hoe denk jij daarover? Nou ja... De man is natuurlijk door een Nederlandse rechter ooit is, uh, al veroordeeld. Hè? Dus er is, uh, uh, en hij, hij is bij verstek veroordeeld tot, uh, tot doodstraf, maar hij was naar Duitsland gevlucht. Dus dat, dat de man schuldig is uh, uh, aan, aan deze moord, uh, medeplichtig is, dat is voor de Nederlandse wet uh, uh, gewoon een feit. En uh, alleen doordat hij naar Duitsland is gevlucht en in Duitsland uh, staatsburgerschap heeft gekregen, omdat hij. Uh, uh, bij de waffen-SS heeft uh, gezeten... daar in Duitsland... Uh, ja, die, die de Duitsers worden niet uh, uitgeleverd. Dat heeft hem, he, heeft hem, zeg maar, beschermd. Maar voor de Nederlandse wet... Uh, de Nederlandse wet ziet hem als schuldig uh, aan die moord. Ja, maar... nou heb jij die zaak eigenlijk aan het rollen gebracht... want jouw documentaire reeks... de laatste naties was uiteindelijk de aanleiding... voor de vervolging van Siet Bruins. Uh, ja. Hij heeft een moord gepleegd op een Nederlandse verzetstrijding. Albert uh, Albert Dijkenma, Albert Klaas Dijkenmaat, toch? Ja. Ja, ja, in september 1944 ja. heeft hij uh, uh, hem opgepakt, samen met een, een, een compagnon. En op een gegeven moment uh, uh, heeft hij tegen hem gezegd, tegen Klaas Dijkema, die in het verzet was, uh, zat... van een stap uit de auto, uh, ga maar even pissen. En waarop hij uh, is uitgestapt en is in de rug geschoten. Mm -hmm. En uh, ja, de, uh, zo is de moord gegaan en zo heeft... Mm. Zeg maar, uh, deze Bruins het verhaal ook overgebracht op het hoofdkwartier. toen hij uh, van de SD. toen hij uh, uh, zeg maar weer op het hoofdkwartier aankwam. is ook wat is er gebeurd? Hoe is het gegaan? Dit, dit is zijn eigen uitleg geweest van de moord. Ja. Dus dan is het toch echt een beetje vreemd. komt het mij over dat een advocaat van Bruins. nu vrijspraak eist, uh, uh, die Klaus-Peter Kniefka? Ja, ook weer niet zo heel raar natuurlijk. Want kijk, uh, Bruins is natuurlijk een heel speciaal geval. Aangezien hij uh, al in de gevangenis heeft gezeten voor uh, een dubbele moord op de twee Joodse broers, de moeder Sleutelberg. En uh, destijds, in de jaren 80, heeft de rechter uh, bij dat proces, uh, dus de moord op Dijkema niet meegenomen. En de rechter heeft destijds al gezegd, in de jaren 80, dat het uh, zwaar viel om Bruins uh, te vermoorden, want ja, het was een nette man en hij had zijn leven verbeterd. Dus in de jaren tachtig was het niet mogelijk om uh, een SS'er te vervolgen... voor uh, uh, de moord op een uh, verzetstrijder. En dus nu zijn er mogelijk... in 2014 ja. uh, of dat wel mogelijk is. Ja, dat is de vraag en dat gaan we zien. Woensdag komt waarschijnlijk dan uh, een uitspraak. Maar die wetten waar jij het eerder over had... Hè, dat een Duits staatsburger eigenlijk beschermd wordt... ook al is hij in de oorlog actief geweest... die wetten zijn als zodanig nu nog uh, geldig? Ja, het erlast. De, ja, het Führer de, las, ja. zo noem je ja. dat, ja? Ja, het ja. Führer dus de, is ja, dat uh, mensen, die, uh, dus niet Duitsers, die meestreden aan de Duitse kant, die kregen als beloning uh, dat ze het Duitse staatsburgerschap, er zijn dus allerlei uh, oorlogsmisdadigers uit, uh, uit andere landen, die net als Bruins uh, bij de SS gingen, en uh, die na de oorlog naar Duitsland zijn gegaan. Terwijl ze in een, uh, uh, in, in een Duitsland misschien vervolgd zouden worden voor hun daden in de oorlog, zijn ze dat in Duitsland niet. Omdat ja in Duitsland uh, waren er natuurlijk uh, enorm veel naties die uh, uh, moorden en bloed aan hun handen hadden. Ja, en de meesten die zijn daar mee weggekomen. Ja, het land moest ook door, want anders had je bijna ja de, ja, de voeking. Ja. Dus in Nederland is. is, is volging zeg maar, na de oorlog uh, veel groter geweest dan in Duitsland. Zeg maar. Dus ja, waren natuurlijk... in Nederland zagen we die mensen als verraders. Hm. En in Duitsland waren dat mensen ja, die... die uh, uh, Bevelen opgevolgd hadden, Bevelen dat is natuurlijk ja. inderdaad uh, ja, ja. In een andere maar ja, dat, filosofie. Wat mij nou van dit alles zeg maar, nog zo... Uh, kijk, ik vind het, het krankzinnig natuurlijk dat dit in 2014 gebeurt. Hè. Het is heel raar, het is bijna alsof je nog iemand kan vervolgen bijna voor een Napoleonse oorlog of zo. Het is echt allemaal zo lang geleden. De man is 92. En is het raar wel... of is het toch wel oké? Okay? Wat zeg je? Is het raar of toch wel oké okay? dat het gebeurt? Nou ja, ik vind natuurlijk dat als je moord hebt gepleegd, dat je uh, uh, ik vind het vindt heel goed dat je dan ter verantwoording wordt geroepen ja. door een rechter. En dat hij dan zegt uh, uh, dat ja dat, dat nee. niet in de haak ja. is natuurlijk. We laten maar het hierbij Gideon het zien we dus gelijkheid voor ja. de rechter moet zijn. En ik vind het wel raar dat